Voor ons is het heel belangrijk dat we ook die producties hier kunnen laten maken. Dus dat mensen hier ook aan het werk kunnen en dat ze dan hier hun, hun ding kunnen tonen. Jonge makers, waarom specifiek die keuze? Het Theesfestival Festival is eigenlijk gegroeid uit TAZ. En dat sowieso al een, een festival was voor jonge theatermakers. We hebben het uitgebreid naar choreografen en performers. Omdat we het gevoel hebben um, dat, dat er op dit moment...